5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk en Eva Jinek. En het nieuws met Jan van der Putten. De viering van de inhuldiging van koning Willem Alexander is in de meeste steden langzaam op gang gekomen omdat veel mensen voor de tv zaten. In Utrecht zijn inmiddels ruim 125.000 mensen op de been. Eindhoven na Amsterdam, de drukste stad, trok zo'n 150.000 bezoekers. De politie van Rotterdam en Den Haag houdt geen bezoekcijfers bij... maar het is gezellig druk, zegt de politie. Rond half drie vanmiddag werd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... koning Willem-Alexander ingehuldigd. De koning! Wat onder het volk leeft... zouden wij vandaag in twee woorden kunnen samenvatten. Welkom, majesteit. Leden van de Staten-Generaal... Lieve moeder, ik treed u uw voetsporen. Uw wijsheid en uw warmte draag ik met me mee. Dank u voor de vele mooie jaren waarin wij u als onze koningin mochten hebben. Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk... dat ik het statuut voor het koninkrijk en de grondwet... steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpen mij... God Samson. Dat beloof ik. Brinkman. Zo waarlijk helpen wij God Wilders. Dat loopt Pechtel. Dat beloof ik. Bij majesteit koning Willem Alexander is ingelopen. Leef de koning! In Amsterdam zijn tot nu toe maar weinig mensen komen opdagen om te protesteren tegen de monarchie. Op maar één van de zes voor betogingen aangewezen plaatsen is gedemonstreerd. Op het Waterlooplein, waren op het drukste moment hooguit honderd mensen. De demonstranten maakten onder meer deel uit van het Nieuw Republikeins Genootschap en de beweging Het is 2013. In Italië heeft nu ook de Senaat zijn steun uitgesproken aan de nieuwe regering van premier Enrico Letta. De Tweede Kamer had gisteren al met een ruime meerderheid het vertrouwen aan Letta gegeven. De nieuwe regering, een brede coalitie van linkse en rechtse partijen, werd zondag geïnstalleerd. De sociaaldemocraten van Letta zitten in de regering, maar ook de PDL van Berlusconi. De Spaanse rechter heeft dopingarts Efumanio Fuentes veroordeeld tot een jaarcelstraf. Bovendien mag hij de komende vier jaar niet als arts actief zijn. Volgens de rechter is Fuentes schuldig aan een overtreding tegen de publieke gezondheid. Omdat hij geen strafblad heeft, hoeft hij zijn straf niet uit te zitten. De rechter besloot ook dat bewijs tegen klanten van Fuentes niet zal worden vrijgegeven aan dopinginstanties als het WADA... Fuentes heeft veel wielrenners van doping voorzien. Onder andere Jan Ulrich, Ivan Basso en Alejandro Valverde... werden naar aanleiding van de affaire, die bekend werd als Operation Puerte, geschorst. Dan nog het weer, geregeld zon. Het is 10 graden op de wadden tot 15 in het zuidoosten. Vannacht is het koud, vorst aan de grond is mogelijk. Morgen weer veel zon en 13 tot 18 graden. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze.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 Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring. Een van onze sterke punten is uw wegwijs maken... in de complexe wereld van arbeidsvoorwaarden. Zodat u tijd overhoudt voor wat u het liefste doet. Ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van knappersmetaal. We maken geen mallen. We kunnen ook niet lassen. Maar we voorkomen wel dat u ingewikkelde plannen moet smeden... als uw medewerkers ziek thuis komen te zitten. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn...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 PS, we geven u graag een voorproefje met het gratis boekje Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Onmisbaar voor ondernemers en HR-professionals. Kijk op centraalbeheer.nl zakelijk. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De Troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Tim Overdik en Eva Jinek. Dames en heren, goedemiddag. Wij zijn aanbeland bij alweer het 21ste uur van deze marathon uitzending van Radio 1 rond de troonswisseling. En op dit uur is nog steeds de receptie in het Koninklijk Paleis aan de gang. En verslaggever Michiel Breedveld staat daar in de buurt om gasten die naar buiten komen zo snel mogelijk in de uitzending te halen. De hele dag heeft onze Koninklijk Huisverslaggever Menno Reemeyer... de abdicatie en troonswisseling voor ons gevolgd. Menno, goedemiddag. Goedemiddag. Leef je nog, Menno? Ja, ja, ja. Nee, dat gaat redelijk, ja. Er staat nog een heel avondprogramma op ons te wachten. Maar voordat we daarover gaan praten, even terugblikken op vandaag. Ja. Uh, zo rond vijf uur, een goed moment om dat te doen. De officiële momenten, wat was jouw belangrijkste indruk? Uh, emotioneel bij tijd en wijlen. Uh, zakelijk waar nodig. En ook eigen tijds, vond ik eigenlijk wel. En waar zit dat eigen tijd uh, In het taalgebruik. Uh, zeker bij uh, de inhuldigingspeech van Willem-Alexander. Dat was taal die we allemaal konden begrijpen. Uh, uh, dat, die we allemaal begrepen. En als je dan uh, terughaalt de inhuldigingsspeech van uh, koningin Beatrix in 80. Dat was toch een wat wollig en uh, gezwollen taalgebruik. Zag je gisteren ook in haar afscheidsreden op televisie terug. Dat is een, dat is een andere tijd. En, en Willem-Alexander is duidelijk een man van deze tijd. En dan kijken we naar het emotionele aspect. Met name van vandaag zien we het verschil tussen de moeder en de zoon. Nou, ja en nee. Uh, uh, koningin Beatrix heeft natuurlijk, toen ze nog koningin was... want het is nu prinses, heeft ze uh, altijd met zich meegedragen... dat ze afstandelijk is en, en, en, en cool. We hebben vandaag gezien dat daar ook nog iets anders onderscheidt. Want we hebben, uh, we hebben geen niet zozeer tranen gezien, maar wel waterige oogjes... op het balkon uh, uh, tijdens het tekenen van de abdicatie... en zeker ook toen ze het grote applaus kreeg in, uh, in de kerk tijdens de inhuldiging. Uh, uh, Willem-Alexander, dat is een emotioneel mens, dat weten we. Uh, die, die, die staat vaak... ...met zijn ogen te knipperen om het zo maar te zeggen. En die had vandaag ook zijn moment waarop hij het moeilijk had. Zijn, zijn inguldiging speech eh, was zwaar tot het moment dat het grote applaus voor zijn moeder had geklonken. En daarna kwam het eigenlijke verhaal wat hij wilde vertellen. Zijn toekomst een last van zijn schouder. En uh, was het helder en duidelijk. Je zei, de speech was eigen tijd. Makkelijk te begrijpen. Makkelijker dan de, ja. de speech van Beatrix destijds. Um, als we kijken naar uh, opmerkelijke uitspraken in die speech... wat, wat is het meest pregnant? Um, wat was het me mag, mag ik heel even teruggrijpen nou, naar, toch even naar, naar het verschil? Uh, Beatrix zei, het is een functie waar geen mens ons vragen zou. En uh, Juliana had het over een functie die zo zwaar is... dat niemand die zich daarin ook maar... Een ogenblik heeft ingedacht het zou begeren. Dat hebben we niet gehoord. Willem-Alexander heeft helemaal niet dat soort zware woorden en termen over zijn koningschap uh, gebruikt. Hij, hij, hij beseft zijn verantwoordelijkheid. Dat heeft hij gezegd. Um, en, en dat gaat hij gewoon doen. Maar niks zwaar en niks, niks, niks groots en heftigs. Dat was een belangrijk verschil. En jij vroeg ik uh, ben nou je vraag kwijt. De meest pregnante uitspraken. De meest, meest uitspraken. uitspraken. Um, moet ik het eventjes... Uh, ja, toch over, over zijn moeder denk ik waar dat gigantische applaus voor kwam wat minutenlang aanduurde iets wat niet zo pregnant was maar waarvan ik wel even dacht, hé, het zit er toch in het water, het kwam één keer terug en wat was verder dat hij zich verdiept had in watermanagement <tons explode> oui <to> uh, de afgelopen jaren ja, dus dan zit je altijd te denken van komt dat allemaal hoe gaat hij dat vlechten in zijn inhuldigingsspeech, wat eigenlijk niks met water heeft te maken hij wist het toch een keertje te doen en verder vond ik het vooral een herhaling, een samenvatting van wat we in het Interview gehoord ja. hebben, waren er heel veel zinnetjes die we terug, die we die we terug die we al eerder hadden gehoord in dat uh, interview op televisie. Nou, over water gesproken zeggen toch even die tranen opwellen bij zowel uh, prinses Beatrix als bij koning willem alexander Toen hij uh, aan haar zich, uh, zich aan haar richtte en zei ook een dagen van persoonlijke droefheid, ja. was door de meest liefdevolle wijze een betrouwbare steun voor ons allemaal. Ja. En daarin vat hij eigenlijk alles samen. Ja, Beatrix was een, een, een koningin voor, voor, voor het land. In die zin een moeder voor het land. Dat ze er altijd was met grote rampen. Dus troostboot aan de mensen die slachtoffer waren geworden. Maar die zelf natuurlijk met haar familie ook de nodige tragedies te verwerken heeft gekregen. Zeker uh, afgelopen jaar, vorig jaar. Met uh, haar zoon die, uh, die, die, die dat vreselijke ongeluk in, uh, in, in leg heeft gehad. En daarbij weer, dat heeft ze meerdere malen gezegd, uh, heel veel steun heeft gekregen van de andere kant van het volk. Je zei dat uh, heel veel zinnetjes uit het interview terugkwamen. En ik denk dat je uh, daaraan, daarin doelt op um, die verbondenheid... tussen de parlementaire democratie, de verankering in de grondwet. Ik proefde heel erg, niet dat ik een expert ben... maar ik proefde heel erg een koning die heel erg in deze maatschappij, midden in deze maatschappij wil staan. Ja, en ook een beetje eigenlijk weer teruggreep op wat hij in het interview had gezegd. Daar had hij een beetje voor het ogen het recht vrijgemaakt... voor een ceremonieel uh, koningschap. <laughs> Uh, dat heeft hij niet zo gezegd. Hij zei: Ik aanvaard het als het via de democratische weg gaat. Ze moeder gisteravond uh, in haar toespraak. kwam ze daar eigenlijk indirect ook op terug. Uh, gaf aan hoe, belang, hoe belangrijk de rol van de koning is in onze huidige parlementaire democratie. En hij kwam daar eigenlijk ook weer een beetje op terug: van. Je kunt het wel overboord gooien. maar wij gaan al 200 jaar mee. Want dat greep heel erg terug naar de, de geschiedenis ook. Wij gaan al 200 jaar mee. Wij zijn de stabiele factor in deze parlementaire democratie. Maar wat bedoelt hij dan met uh, de woorden: Het koningschap is niet statisch? wat zal er dan veranderen? Nou ja, dat is wat, wat hij ook in het interview natuurlijk zei... Van het, een, koningschap is altijd in, een goed koningschap is altijd in beweging. beweegt met de maatschappij mee. Maar vergis je niet, dat kan twee kanten op bewegen. Het kan vooruit bewegen, maar hij heeft het in dat interview ook gezegd... doelend op het verdwijnen van de rol in de formatie van... we zullen ter, misschien wel eens terugkijken op dit interview... en dan constateren dat ook dat... en toen doelde hij op dat uh, verdwijnen van de koningin uh, bij de formatie... ook niet in beton gegoten is geweest. Met andere woorden, die rol kan ook wel weer terugkomen. Zag je een andere maxima dan die uh, je tot uh, nu toe. Ja, neem een slok, man. Je bent al de hele dag bezig, dat begrijpen we. Zag je een andere maxima dan tot voorheen? Ja, Ja. zeker. Uh, dat vond ik al bij in dat interview. Uh, je, je blijft er toch een beetje op teruggrijpen, sorry daarvoor. Uh, het, daar had ze al wat teruggeschoven rol. En keek toen ook al heel erg naar haar man, de nieuwe koning. Nou, dit was vandaag was dat wel heel erg evident. Uh, ik heb er volgens mij nog nooit zo trots ja, ik denk dat trots is. Goede woord is trots naar haar man zien kijken. Ook in de kerk. Uh, steeds proberen zijn blik te vangen. Ze keek minutenlang naar na, na hem toe. Terwijl hij recht voor zich uitstaarde. Ding zich ook een beetje afsloot van wat er om hem heen gebeurde. om zijn emoties onder controle te houden. Nee, daar zat een vrouw die enorm trots was op een man. Want die emoties die zie je dan toch, toch van dat scherm afspletteren. Ja. We zien uh, prinses Beatrix. We zien uh, Mabel die achter haar zit. We zien een negenjarige uh, prinses van Oranje... die zich ook moet gaan afvragen wat gebeurt hier straks met ja. mij. Ook gesteund worden door haar grootmoeder... Uh, en uh, uh, uh, uh, koning Willem-Alexander uh, bij, bij het eet afleggen, Toch even met die lip trillen. Ja. Was, ja. dat, was dat het meest emotionele moment van de voor, dag? Nou, ik denk dat het voor hem het, het, misschien wel het belangrijkste moment was. Zo'n speech kun je altijd weer in hergrijpen. hergrijpen maar je wil maar één ding goed doen zonder stotteren, zonder hapen. En dat is die, en die eet. En ik kan me zo goed voorstellen dat die, dat die man daar al weken wakker van ligt. Van, oh, als ik me <lacht> niet op dat moment het verkeerde zeg. Dat ik me ja. ook levendig voorstellen. Nou goed, ja. We praten over de, uh, de meest opvallende momenten vandaag. Voor iedereen die de hele dag buiten is geweest... en geen kans heeft gezien het allemaal zelf te zien... gaan we even luisteren naar een terugblik. Het is hier ook begonnen. Het is hier, ja, ik weet niet, mensen toch? Ja, goede voorzien. hier aan de andere kant van de wereld wordt het natuurlijk ook gevierd. Wat, wat heeft u aan? Een bronskleurige jeur. Nou ja, dit maak je natuurlijk nooit meer mee. Het uh, is natuurlijk heel uniek hier in Amsterdam. Nou, de stemming zit er al best in. En de dam die baat in de ochtendzon... Lang leven, onze koningin en aanstaande koning. Hippiep! Ja. En natuurlijk de saluutschoten. Yes. Terug op de dam waar de dam vol is, dames en heren. Ik had to cut in here. Excuse me for interrupting, but we do want to take you live to Amsterdam. Ik heet u alle graag welkom bij deze ceremonie. Van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en opvolger, Willem-Alexander. Op dit moment gebeurt... Gejuich vanaf uh, de Dam. En nu hebben we een koning, hè? Ja, het is wat. <laughs> Willem-Alexander is nieuwe koning der Nederlanden. Enkele ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen... uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Heel bijzonder. Ik vond het ook een heel emotioneel moment. Toch weer een traantje weggepinkt, hè? De koning! Lieve moeder, ook in dagen van persoonlijke droefheid... was u op de meest liefdevolle wijze een betrouwbare steun voor ons allemaal. Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk... dat ik het statuut voor het koninkrijk en de grondwet... steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpen mij... Goddarmachtig. Kleine majesteit, koning Willem-Alexander is in één grondig. Het gejuich. Maar daar is weinig meer van te horen. Want de Dam loopt langzaam maar zeker leeg. We gaan van de Dam naar het crisiscentrum. Daar is Mark Hamer. Mark, met de laatste cijfers over hoeveel mensen, hoeveel incidenten. Wat heb zo al genoteerd? Ja, we krijgen af en toe een updateje hier van de gemeente en van de politie. Uh, en daar komt toch ook het beeld naar voren dat het gemoedelijk en rustig verloopt. De 30 april hier in Amsterdam. Uh, tot drie uur, een derde minder arrestaties dan vorig jaar. Daar hebben we geen absolute aantallen bij gekregen. Maar om het even vergelijken. In totaal zijn er vorig jaar 175 arrestaties verricht. Dat aantal ligt dus al tot nu toe een stuk minder. Ook rustiger is het op de EHBO-posten. Ook daar merkt men dat het toch gemoedelijker allemaal verloopt. Het volgende punt wat eigenlijk eraan zit te komen is de verplaatsing naar Amsterdam Noord. De Koningsvaart die daar vanavond gaat plaatsvinden. Mensen moeten wel al snel naar Amsterdam Noord toe. Daar is in ieder geval nog wel plek waar het goed bekeken kan worden. Maar om half zes, dus nog een kwartiertje, ja dan stoppen de ponten ermee om richting Amsterdam-Noord te gaan en pas om tien uur zou je weer terug kunnen. Mensen moeten zich wat dat betreft even gaan haasten. Maar voorlopig loopt het allemaal gemoedelijk en rustig. Is er een, uh, een verklaring Mark voor die relatieve rust eigenlijk vandaag? Want we van tevoren hadden we gehoord natuurlijk uh, tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen die naar Amsterdam zouden komen. Ja, de verklaring is toch een beetje... Ja, mensen het toch liever op televisie hebben willen kijken. Wat ik ook wel een beetje voel, het komt wel later op gang. Dus ja, we, uh, misschien is het nog wel uh, stilte voor de storm. Amsterdam was vanochtend heel erg rustig. Ik vond in de middag dat het al wat verder vol liep. Ja, en vanavond zijn de kroegen zijn in ieder geval wat langer open. De terrassen zijn wat langer open. Er zijn nog feesten vanavond. Dus misschien dat men later op gang komt. En dat het uh, later uh, de, dus toch nog echt druk gaat worden. Ja, en het, wat ook wel is... Het is nu natuurlijk heel erg gespreid over de stad. En aan de ene kant het Museumplein en zometeen ook weer in Amsterdam-Noord. Dus het wordt ook wel heel erg uit elkaar getrokken. Ja, en mensen hebben er gewoon eigenlijk zin in om een, om een leuk feestje te bouwen. Ik denk dat dat het ook is. En wie nog met die pomp naar de overkant van het EI wil... die heeft nog zo'n 13 minuten om zich te haasten naar het Centraal Station. Want dan stoppen ze met het overvaren. We gaan weer terug hier naar de Dam en naar de overkant van waar wij zitten bij de Nieuwe Kerk. Michiel Breedveld, jij staat daar en je ziet daar allerlei gasten al naar buiten komen. Die houden voor gezien, uh, wie zie je daar zo aan de buiten komen? Nou, de eerste Kamerleden komen naar buiten steeds meer. Uh, ja, allemaal met uh, verhalen van we zijn zo onder de indruk, de koning deed het zo goed. Uh, op dit moment zie ik op enige afstand, zie ik Marianne Thieme naar buiten komen en uh, zij laat zich uitgebreid fotograferen. Het is voor haar ook kennelijk een bijzondere dag, ook al legde zij de eet aan de koning niet af. Er uh, is veel om te doen geweest. Uh, diverse Kamerleden, zo'n 16 stuks, hebben de eet niet afgelegd. Uh, de eet waarbij de wederkerigheid van het verband uh, tussen de koning... en uh, het volk uh, tot uitdrukking komt. Zij zeggen van ja, wij willen niet zo'n eet aan, direct aan de koning uh, afleggen. Dat is Marianne Thieme. En Linda Voortman uh, van GroenLinks is ook zo iemand. Uh, zij heeft daar moeite mee. Het stuit haar tegen de borst, zo zei ze zojuist. Nou, dat kan omdat het een vergadering van de Staten-Generaal is. Daar maak ik deel van uit. Uh, en ja, ik wil graag vergaderingen van de orgaan waar ik deel van uit wil ik bijwonen. Dus zodoende dat ik dat heb gedaan. Ja, het is een wettelijk voorschrift om de eet af te leggen en u heeft hem geweigerd. Waarom? Nou, er is heel veel discussie over of het nou wel of niet conform de grondwet uh, is. Staat in de wet? Ja, er zijn ook heel veel staatsrechtdeskundigen die zeggen eigenlijk is het een rare zaak om deze eet als individueel Kamerlid zo specifiek aan een koning af te leggen. En ja, die staatsrechtdeskundigen, daar ben ik het wel mee eens. Dus zodoende dat ik heb gezegd, ik ben er wel bij, want ik ben lid van de Staten Generaal. Maar ik leg hem niet af. Maar bent u dan ook tegen het Koningshuis? Nou, Ik vind dat Nederland op termijn een republiek moet worden. Ja, en vandaar ook die moeite om die eten af te leggen waarin zo uitdrukkelijk de trouw aan die koning tot uitdrukking komt. Ja, en ook al zijn rechten gehandhaafd moeten worden. Terwijl ik denk, van nou, daar kun je nog wel discussie over voeren. Ik vind het bijvoorbeeld terecht dat we hebben gezegd... de koning moet geen deel uitmaken. moet geen rol spelen in uh, het formeren van een kabinet. Dat hebben we ook afgelopen jaar besloten... dat dat niet meer zou uh, gebeuren. Uh, en ja, ik vind dat dat ook iets is dat hoort daar in ieder geval niet uh, bij. En met de eed beloof je expliciet dat je die heft rechten wel handhaaft. Ja, maar nu heeft u bij uw aantreden als Kamerlid ook die grondwettelijke eet afgelegd. Sterker, nog een veel zwaardere eet dan deze eet hier in de kerk. En daarin wordt ook gesproken over trouw aan de koning en de grondwet. Daarin wordt trouw aan de koning en aan de grondwet beloofd. Aan de koning als instituut. Maar daarin wordt niet, en in die zin is het een andere eet... daarin wordt niet gezegd dat je de rechten van de koning zult handhaven. En en dat, dat stuit u tegen de... Ja? Dat maakt voor mij een cruciaal verschil. Ja, want dat stuit u als republikein, want dat bent u tegen het hart. Ja, ik vind dat Nederland op termijn een republiek moet worden. Dat dat betekent niet dat ik vind dat koningin Beatrix het slecht gedaan heeft. Ze heeft het juist heel goed uh, gedaan. Maar ik vind dat de beste staatsvorm is... een staatsvorm waarbij het staatshoofd uh, gekozen is. Ja, doet dat niet afbreuk aan het feestje... om juist op deze dag toch weer te pleiten voor de Republiek? Nee, want ik pleit nu niet voor de Republiek. Mensen weten van mij als GroenLinks-vertegenwoordiger... dat ik vind dat Nederland op termijn een, rubliek, een, een Republiek moet worden. En ik vind het natuurlijk prima dat mensen hier een feestje hebben... dat mensen genieten van deze mooie dag. Was het voor u ook een feestje, ondanks uw principiële? De ja, want ik vind wel dat je de koning... Uh, uh, hij is nu ge geïnstalleerd, hij is nu ingehuldigd. Uh, en het is wel een feestelijke gebeurtenis. En zolang Nederland de monarchie is, zullen we koningen inhuldigen. Ja, okay. Nou, tot Prinsjesdag dan maar. Oké, okay, tot Prinsjesdag. Da. Michiel Breedveld was dat. In gesprek met Linda Voortman van GroenLinks. En van de Nieuwe Kerk naar het Museumplein. Want daar staat Jeroen Wielaert. Jeroen, gaat het al een beetje los bij jou? Oh ja, helemaal. Achter, achter mijn rug. Van Velzen aan het blazen. op het Oranjeplein. Zoals het museumplein nu heet. Maar ik, ik ben toch even geïndachtig. Uh, de uitspraak van de koning. Uh, eenheid in verscheidenheid. een stukje verderop gelopen. naar het Rijksmuseum. Gisteravond nog het exclusieve restaurant van Koning, koningin Beatrix. En nu het domein van heel veel publiek. Uh, eenheid in verscheidenheid. Ik zou ook willen zeggen eenheid in, in veelkleurigheid. Met uh, als dominerende kleur oranje. Dan denk je dat alle mensen die hier in het oranje. Met kroontjes en met opblaaskronen. Ik denk trouwens een heel speciaal uh, object voor Wim Pijbers. De directeur van het Rijksmuseum. Oplaaskroon. Symbool van de vroege 21e eeuw. Maar uh, als je, denk je dat ze dus allemaal Nederland. Zijn maar nee, beneden in het atrium van het Rijksmuseum. Kom ik net een hele groep tegen in het oranje met oranje kroontjes: Duitsers, mensen uit Turingen die volkomen verrast waren dat dit allemaal plaatsvindt en dat toch ook wel leuk vinden. Zo'n König, nou? ja, zo'n König, ja, dat vinden ze wel grappig, die, die, die, die, die Duitsers en nu staan ik hier met een, een aantal Spaans taligen jongens, eh, jonge kerels van eh, zo tussen de 20 en de 30, die elkaar voor het eerst hebben ontmoet in een hostel. En eh, de Spanjaard links van mij heeft zich ook in het oranje gehuld en is ook totaal verbraast. Hey, you, you are completely surprised as well. Yeah, yeah, I'm really surprised. Too many people here, I came here two days ago. I waren There wasn't too many that many people, but today, big party, everybody on on orange and. You too. Ja, yeah, me jou, of course, of course. Hij hey, was hier twee dagen geleden was nog niet zo druk en nu heel blij, ook in het oranje gehuld. Een Spanjaard die weet van koningen, anders dan die Argentijn die ik zo ga spreken. You know about kings. we hebben een old king as well. Ja, yeah, we have Juan Carlos and Sofia. Juan Carlos en Sofia. Juan Carlos from Spain and Sofia from Greece and. Now you have William from, from Netherlands and Maximilia from Argentina. Maximilia from Argentina? Yeah, yeah, well, she's, her real name is Maxima. Maxima, but, Maxima, Maxima. Okay. but here we have this Argentinian guy. He is this dus hun nieuwe vriend uit Argentinië. Where are you from in Argentina? Uh, Córdoba, it's a city in the middle of Argentina. In het midden van Argentinië. Yes. And you know about Maxima. Yes, of course. We all know about Maxima. The very She, uh, least you have a uh, queen now. Yeah, an Argentinian queen. Ze natuurlijk kennen ze in Argentinië Maxima altijd allemaal en ze zijn erg blij dat ze nu ook een eigen koningin hebben. Een dominante koningin misschien wel. A bit a dominant queen perhaps. No, I don't think so. She's very a queen, kind. Queen, queen who knows to rule the king. I really don't know what's, what's between them, but I do know that she's a very kind person. Dat weet ze niet, dat weten niet precies, wij weten alleen dat ze een heel aardige vrouw is. Nu jullie weer, Tim. Niet iedereen kent alle paleizen en bedgeheimen van de koninklijke familie, <laughs> volgens mij, Jeroen. Maar je hebt een goede poging gewaagd, en wie weet komen we nog meer te weten daar bij het museumplein, waar dus verraste toeristen zomaar rondlopen. Kun je dat voorstellen even? Um, ik kan me niet voorstellen wat zij moeten denken vandaag. Inderdaad. Je hebt een reis geboekt en dan overkomt je dit. Verdierswinkels nou ja, ja, staan vol met toeristen die oranje rotsen aan het kopen zijn en zich daar massaal in kleding, <lacht> kwam ik net achter in het winkels. Moet je wel zeggen, ik kwam twee Amerikaanse toeristen tegen op weg naar de, naar de, de bloemenmarkt. Terwijl ze laveerden tussen al die oranje gasten op weg ja. hier naartoe. Dat was heel apart om te zien. Mensen die dus toch verrast worden. Als ze met de trein gaan, dan gaan ze eerst even naar Joris van der Kerkhoff. Die hen kan bijpraten over wat er daar op dit moment gebeurt. Het Centraal Station. Ligt dat erbij, jongens? Het ligt er rustig bij, redelijk rustig bij. Ja, er zijn wel tientallen, honderden, het is zo moeilijk tellen. Mensen die op het plein staan en honderden, misschien nog wel meer, die richting het station lopen. Dan lopen ze op een bord dat ze weten dat ze naar de oostkant moeten of naar de westkant. Uh, de, als je naar het midden gaat, dan door het middenloop, dan kom je naar heel veel surmen Amersfoort, NCD. Dat wordt in ieder geval al heel helder uh, aangegeven. En op die manier, woordvoerder van de NS, uh, gaan de lijnen ook wat soepeler... dat niet iedereen in het station zelf allemaal aan het zoeken is van uh, waar moet ik naartoe? Ja, dat klopt inderdaad. Op deze manier hou je een beetje rekening mee dat mensen niet tegen de stromen in gaan lopen... en dat het daardoor onrustig en misschien ook een beetje onveilig kan worden... Uh, dus mensen weten heel goed van buiten eigenlijk al hun route te vinden, het station in, daar waar ze moeten zijn. Ik ben hier anderhalf uur en wat me hier die anderhalf uur opvalt is dat het rustig is. Er zijn veel mensen, maar iedereen weet zo zijn weg te vinden. Dat, dat vinden jullie ook zo? Ja, het is voor ons eigenlijk heel vergelijkbaar met de Koninginnedag vorig jaar. Uh, maar de sfeer is heel gemoedelijk. Je ziet gewoon dat mensen er zin in hebben. En uh, ja, dus er is, zijn eigenlijk weinig problemen. Um, en het verloopt allemaal uh, goed. Uh, we weten alleen niet of er nog mensen echt naar Amsterdam uh, gaan komen voor de avond. Voor het avondprogramma, wat er nog uh, op het programma staat. Um, maar dat zou kunnen betekenen dat het aan het einde van de avond toch nog wel druk kan worden met mensen die weer naar huis willen reizen. Als er nu nog meer bijkomen. Ja, inderdaad. En dat zou kunnen betekenen dat uh, mensen wel geduldig moeten zijn als ze aan het einde van de avond terug willen. Dat ze niet meteen de eerste trein naar huis zouden kunnen nemen, maar dat ze misschien één trein later zullen moeten nemen. En ook niet zich moet, moeten richten op de laatste trein, want dan uh, is die misschien wel te vol en kunnen ze niet mee. Ja, absoluut. Uh, maar deze laatste trein die gaat uh, vannacht om vier uur, dus dat is best laat. Dus we denken dat we een heleboel mensen zeker naar huis kunnen brengen. Maar die laatste ja. trein brengt niet iedereen naar huis toe? Dat klopt. Dus je moet vooraf heel goed je reis uh, plannen en uh, nagaan of je thuis komt. Jullie kunnen van tevoren op, eigenlijk op geen enkele manier inschatten hoe druk het zal worden. Als er altijd maar gezegd wordt, en dat beeld, hè, u, u zegt nu net van ja, vorig jaar, hè, het is een beetje zoals vorig jaar. In het beeld van iedereen is toch van ja, was het niet vorig jaar dat het zo'n puinhoop was? Oh, dat was het jaar daarvoor of het jaar daarvoor. Het beeld is dat het, dat het dan een puinhoop is. Uh, en daar kunnen jullie verder niet anders op inspelen dan van ja, we doen ons best, toch? Nee, het is eigenlijk uh, verloopt Koninginnedag al elf jaar zonder incidenten. Oh, tenminste, zonder noemenswaardige incidenten. We hebben natuurlijk wel een paar jaar geleden nog uh, noodremtrekkingen gehad... waardoor wel even het treinverkeer is stilgelegen. Maar het, heeft geen, uh, het waren geen excessen. En uh, dat komt omdat we ons echt heel erg goed voorbereiden. En dat doen we samen met gemeente en politie. Uh, dus we zorgen ervoor dat we gewoon heel uh, duidelijk... en een, uh, ja, eigenlijk een hele stabiele uh, dienstregeling rijden... Met heel veel capaciteit, zodat we zoveel mogelijk mensen naar Amsterdam kunnen brengen. En tegen noodremtrekkingen kun je helemaal uh, niets doen. Maar nu is het rustig, loopt het soepel, zijn de lijnen goed. En zo rond een uur of negen, half tien, wordt het een stuk drukker. En dan moet iedereen, moeten mensen soms even wachten misschien op de trein die net voor ze weggaat, omdat die te vol is. Dat is dus nog niet nu. Het is nu half zes, dus daar wachten we gewoon even rustig op. Daar wacht Joris van de Kerkhof op. Die houdt het voor ons in de gaten hoe het met de NS gaat. Elf jaar koningendag zonder noemenswaardige incidenten. We gaan het over hebben met Klens Schoen, veiligheidstestkundige, hier bij ons in de studio. Welkom. Dank. Um, kan de politie tevreden terugkijken? De, de dag is nog niet voorbij uiteraard, maar nu zo aan het einde van de middag? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, wat een geweldig contrast met 1980. Hè? Uh, rust, feestelijkheid, de mooie plaatjes die je wel hebben, de camerabeelden. Ik bedoel, het is dus gemaakt voor een fotobroschure van Nederland. En uh, wat dat betreft, uh, ja, het ziert de stad dat uh, uh, het tot nog toe zo mooi is verlopen. Er is, liggen duidelijk nog wat uitdagingen voor ons. Maar, uh, wat, wat zijn de heikele punten die er nog aan zitten te komen? Nou, ik bedoel, we krijgen nu natuurlijk een, een flinke beweging... van toch wel uh, waarschijnlijk duizenden, tienduizenden mensen naar het water toe... over de komende anderhalf uur. Uh, je krijgt sowieso een iets meer fluïde situatie. Uh, behalve een paar grote feesten, zoals waar andere Reus dat op te treden... Um, zullen we wat kleinere groepen door kleinere straatjes gaan stromen. Dus het wordt iets meer uitdaging voor de politie om dat goed bij te houden. Naarmate de, de dag en avond vordert, zal je natuurlijk een klein beetje moeten letten op alcoholgebruik. Um, To put it mildly. Uh, to put it mildly. Um, en je hoopt natuurlijk dat de dingen die, die vandaag goed zijn gelukt. Ik bedoel, als je kijkt naar de inzet van het GVB, van ProRail, van NS. Hè, tot dusver is dat allemaal goed verlopen. Je hoopt dat dat ook blijft. Hetzelfde met communicatie. We hebben geen grote uitvallen gehad van netwerken. Dat mensen elkaar niet kunnen bereiken. Niet afspraken kunnen maken. Of, of mensen elkaar niet kunnen vinden. Um, en uh, tot dusver ook uh, gelukkig uh, weinig incidenten, als we gewoon hebben over, over geweld. En wat echt frappant is, is het is, is, is bijna nog minder gebeurd nu dan op een een, een gewone dinsdag in Amsterdam. Het is echt frappant. Het woord gemoedelijk viel vanuit het crisiscentrum uh, door de autoriteiten. Dus Dat is tegelijkertijd iets om toch extra voorop je hoede te blijven. Zodra het gemoedelijks wordt genoemd, zou je kunnen mensen gaan, gaan verslappen. Uiteraard. Ik bedoel, daar gaan we net al even aan. Van, er zijn wat dingen waarop we moeten letten. En, uh, iedereen wilde met een kritisch oog naar kijken en het goed strak bijhouden. Maar tot dusver feestelijk. We praten straks met u verder, Glens veiligheidsdeskundige. Het is half zes. Dit is Radio 1. Het NMS Jan van der Putten. De Amsterdamse burgemeester van der Laan is tevreden over het verloop van de dag tot nu toe. Er zijn minder arrestaties dan bij vorige koninginnendagen. En er zijn tot nu toe ook minder ambulances ingezet. Van der Laan betreurt de onterechte arrestatie van twee demonstranten op de Dam. Waarvoor de politie al snel verontschuldigingen aanbood. Van der Laan spreekt van een beoordelingsfout. Op slechts één van de zes voor demonstraties aangewezen plekken in Amsterdam... is daadwerkelijk gedemonstreerd. Op het Waterloopplein waren enkele tientallen mensen aanwezig... om hun tegengeluid tegen de monarchie te laten horen. Rond deze tijd begint in Ahoy in Rotterdam het meezingconcert... met de titel Samen voor Oranje. En daar wordt ook het veelbesproken Koningslied gezongen. Na alle kritiek wilde de componist John Newbank er niks meer mee te maken hebben... maar hij is er nu toch bij. Dan kort ander nieuws. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben zwaar bewapende groepen... het ministerie van Justitie omsingelt. Ze eisen dat alle voormalige aanhangers van de vroegere dictator Gaddafi... uit de regering worden gezet. En de Spaanse arts Fuentes, die doping leverde aan wielrenners... is veroordeeld tot een jaar cel. Bovendien mag hij de komende vier jaar niet als arts actief zijn. En dat zijn de hoofdpunten. De weersinformatie krijgen we van Peter Kuipers Munniken. Vanavond is het droog en wisselend bewolkt. In het zuidoosten is de bewolking wat dikker dan elders in het land. Rond middernacht is het in het zuidoosten nog 10 graden... in het midden van het land een graad of 7 en in het noorden nog maar 4. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar 2 tot 6 graden... maar in het noorden van het land daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgen zijn er flinke perioden met zon... maar in het zuiden van het land neemt de bewolking in de loop van de dag toe. Mogelijk valt er s'avonds in het zuidoosten een spatje regen. Het wordt 13 graden op de wadden tot 18 graden in Limburg... Na morgen hebben we lichtwisselvallig voorjaarsweer met op donderdag wat lichte regen en verder zonnige perioden. Het is de komende dagen zo'n 16 graden. Een spoedcursus netwerken op zijn 17e eeuws, verrast worden door de uitvinder van het slingeruurwerk, kom dan nu naar de grote kerk in Den Haag voor de spectaculaire tentoonstelling Constantijn en Christian Huygens, een gouden erfenis. Laat je inspireren door twee vrije geesten en zie wat je allemaal kunt bereiken als je grenzeloos denkt. Kijk op tentoonstelling.nl Nederland oranje, Nederland is groen. En dat laten we het koningspaar zien ook. In Vroege Vogels TV geeft Ivo de Wijs een voorzet. Geef morgen vroeg uw maxima de hand. Schuif even het oranje aan de kant. En zoek het groen, want dat is ook uw land. Vroege Vogels TV, vanavond 10 voor acht bij de VARA op Nederland 2. Dit is Radio 1. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Het is twee minuten, bijna drie minuten over half zes. Welkom bij deze marathon uitzending van Radio 1 rond de troonswisseling. En kan ik kan u meteen een dienstmededeling doen. Vanuit het crisiscentrum wordt aangeraden niet meer naar het museumplein te komen. Het is daar ongetwijfeld iets te gezellig en iets te druk. Gewaarsgebreid horen van Jeroen Wielaert, die is daar voor u en voor ons. En sinds bekend werd dat een van de jurken die koningin Maxima vandaag droeg... van de Belgische ontwerper Eduard Vermeulen zijn. Zat zijn telefoon rood gloeiend. Wij gaan hem direct even bellen, hij zal voor ons de telefoon nemen. Maar we gaan eerst even naar Marcel Bril in Rotterdam. Daar vindt vanavond um, ja, de uitvoering van het Koningslied plaats. Hoe is de sfeer in Rotterdam, Marcel? Nou ja, het begint te komen, mag ik het zo zeggen. Het is uh, zojuist begonnen. CBL Romney heeft het eerste lied gezongen uh, samen uh, met het Metropoolorkest. Het Metropoolorkest zal hier de hele avond blijven. En wat is nou de bedoeling? Dat het publiek opgewarmd gaat worden om rond half acht uh, het Koningslied daadwerkelijk ook te gaan zingen. Het wordt hier straks nog een paar keer geoefend. Maar goed, uh, er zijn hier nu al heel wat mensen uh, binnen. Er zijn zo'n 9000 kaartjes. Kort is mij verteld. Ik zie hier nog wel een paar plukken uh, leegte. Hier in de zaal, maar het is natuurlijk nog wel geen uh, half acht. Maar er staan al veel mensen. En uh, net op het eerste liedje zag ik jou ook al dansen. Je bent al uh, flink uh, aan het indansen voor straks. Ja, tuurlijk. Lekker feest maken. Hartstikke leuk. Voor onze nieuwe koning en zijn vrouw. Dat hebben we er zin in vandaag. Ja, waar, uh, waar kom je voor? Alleen voor het kooslied of voor het hele feest? Eigenlijk voor het hele feest. Zal ik heel uh, gezellig om zo de dag af te sluiten. Nou, er wordt al flink gedanst, zoals ik al zei, en uh, flink gezongen. Paul de Leeuw uh, staat op het podium te dansen met een oranje broek aan en een opzweepende toonslaat hier aan. Het hele publiek moet van mee zingen. Uh, de armen gaan heen en weer op het liedje YMCA. Zowel op de vloer hier beneden in de zaal als op de balkons uh, wordt uh, er flink Gaten, ook wel met die armen. Ik ben het eigenlijk nooit. Oh, Kun jij nog even? Ik ben zo blij dat we op de radio zitten dat speciaal, ik het niet kan zien. Speciaal voor de webcam. <laughs> Andere keertje dan maar. Gaan we van Rotterdam terug naar Amsterdam, hier bij de, de, de, de, de nieuwe kerk. Michiel Breedveld. Je hebt uh, inmiddels meer gasten naar buiten zien komen. Jazeker, want uh, de receptie in het Koninklijke Paleis begint uh, ja, zo langzamerhand leeg te lopen. Veel Kamerleden lopen weg. Daar hebben we er al een aantal van gehoord. Maar zojuist kwam ook de eerste minister naar buiten, Ronald Plasterk. En uh, ja, dat is de minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties. En ja, voor hem was het uiteraard ook een bijzondere dag. Ik vond het een prachtige dag. We Waarom? Hier, ja, we staan hier in de avondzon. Uh, de, alles is uh, zonnig, mooi. Mensen zijn positief. Het is goed gegaan. Hè. Ook altijd, uh, we hebben in de ministeriële commissie natuurlijk alles voorbereid. Ook met de bedoeling dat het goed zou gaan. Dat is ook gebeurd. Um, en, uh, ja, het is ook wel eens anders geweest natuurlijk. Het is wel eens anders geweest. En ja. dat heeft iedereen natuurlijk heel goed in het geheugen staan. Nu was het een feestdag en u heeft ervan genoten, zichtbaar. Ja. Maar wat is nou de betekenis van wat er vandaag gebeurd is? Nou ja, eenheid. En, en met alle verschillen die er zijn toch ook het gevoel hebben dat je samenstaat voor, voor een aantal belangrijke dingen. Voor, voor democratie, voor rechtsstaat, voor vooruitgang, voor het werken voor komende generaties. En, en dat, dat is ook iets waar iedereen het over eens is. In de uitwerking wordt het dan weer ingewikkeld, maar, maar die richting, dat je zo af en toe ook eens tegen elkaar zegt, over het doel zijn we het eigenlijk grotendeels eens. En dat, dat vond ik vandaag heel mooi zichtbaar worden. Nou heeft dat samen voor u als minister van Koninkrijksrelaties nog een extra betekenis. Hoe kwam dat vandaag tot uitdrukking? Nou ja, er waren natuurlijk mensen uit de andere drie landen van het koninkrijk en de drie openbare lichamen, hè? dus de BES, Bonaire, Stasia en Saba. En eh, dat maakt ook de betekenis van het begrip koninkrijk heel zichtbaar. En ik weet ook dat ook de nieuwe koning, overigens dus ook de vorige koningin, daar eh, veel omgaven. En eh, daar moeten we ook proberen om, om eh, situaties te zoeken waarin voor iedereen het in het belang is om samen te werken, om mooie dingen samen te gaan doen. En er is te veel chagrijn gekomen hier en daar, vind ik, in de relaties binnen het koninkrijk. En we moeten nu gewoon op een positieve manier gaan kijken van hoe kunnen we zorgen dat het leven voor mensen beter wordt. Ook daar. En ook. En maakt het dan nog uit welke rol die koning in de toekomst precies krijgt? Ja, dat maakt zeker uit. Want, kijk, uiteindelijk worden besluiten door de politiek genomen. Daar is helemaal geen twijfel over. Maar natuurlijk kan een koning door soms een advies te geven, door ergens bij te zijn... Um, daar wel een inkleuring aan geven, een richting aan geven. Ja, want ik, ik stel die vraag natuurlijk in de context van de hele politieke discussie... over het ceremonieel koningschap. Uw partij zegt van nou, we houden het voorlopig zoals het is. Maar uh, het punt is... Hangt dat dan toch een beetje over zo'n dag als dit? Hoe gaat dat koningschap, die monarchie zich ontwikkelen in de toekomst? Ja, absoluut niet, al was het alleen maar omdat de nieuwe koning al heeft gezegd... ik leg me hoe dan ook uiteindelijk natuurlijk bij Democratie. Ja, maar hij moet wel. Nou ja, maar goed, en dat zegt hij niet voor niks, heel nadrukkelijk. Dus is dat daar... een boodschap? Ja, dat, dat hij daar elke uh, schijnval wil wegnemen. Dat, het is totaal primaat voor de politiek, daar gaat het niet om. Maar hij kan natuurlijk wel mensen adviseren. Hij kan uh, het feit dat je makkelijk toegang hebt tot veel mensen, ook internationaal. Dat is natuurlijk een, iets waardoor hij Nederland kan versterken. Maar ook binnen Nederland. Tegen mensen kan zeggen, Goh, weet u dat nu wel heel zeker? Denk er nog eens over na. En uiteindelijk besluit de politiek. Nou, ja, Dan wordt het heel interessant om te zien hoe dit koningschap onder koning Willem-Alexander zich gaat ontwikkelen. Ja, dat gaan we de komende, wat is het, 35 jaar eens meemaken. Dank u wel. Ja. De politieke beschouwingen van de minister van binnenlandse Zaken. Notabene op marsmuziek achter het Koninklijk Paleis. Michiel Breedveld in gesprek met hem. 30 april 2013. De eerste abdicatie en inhuldiging in het Twitter-tijdperk. Luc Ickink houdt voor ons de sociale media bij. Luc, kort ja. zijn jou? Dat is weer daar ook heel goed hoor, op Twitter. Veel reacties nog steeds op wat er allemaal gebeurd is in de Nieuwe Kerk. Een aantal neem ik even door. Ton Geurs vindt het vertederend zoals prinses Beatrix haar oma-rol vervult in de Nieuwe Kerk... En uh, Siewert van Linde, voorman van G500, die tweet over de toespraak die koning Willem-Alexander gaf. De beste speech tot nu toe. Maxima schittert Beatrix ontroert. Een prachtig koningshuis, vindt hij. Nou, veel retweets. En Maarten Camida, die zegt... Uh, nou, ik verheug me eigenlijk wel op de volgende keer. Mijn jongste zoon vindt Amalia namelijk wel leuk. Grote kans dat ik over in een jaartje of 33 ook bij ben in dat feestje daar in de Nieuwe Kerk. Uh, nou, dan gaan we even naar de... Iets kleinere dingen. Twitter vragen veel mensen zich af wat pva kamerlid J uh, Lutz Jacobi eigenlijk precies zei tijdens haar eetaflegging. Ja, nou ja dat bleek <laughs> na wat speurwerk het volgende te zijn. Daar kom ik. <tie> dat Unchik, ik, eh, als ik het zeg, dan klinkt het een beetje als gebrabbel... maar het is dus Fries, schijnt. Robert Beesma moet daar dan wel weer om lachen. Gerson Veenstra niet, die verzucht op zijn Twitter... Pff, moet er weer zo nodig iemand het, eh, in het Fries de eet af gaan leggen. En dan had je nog dat akkefietje met de jurk van PvdA-kamerlid Dikkers. Die had een jurk aan, met daarop een blauw motief... Kan echt niet, vond hoofdredacteur van de L, Cecil Narings, op haar Twitter laten weten dat ze een zware berisping krijgt voor de Delftsblauwe Blauwe Souvenirshop jurk van Kamerlid Dikkes En volgens Henk Canning is, hetzelfde, is dat hetzelfde patroon van de blikjes stroopwafels bij de Hema. Ik heb dat niet gecheckt, maar het zal zo zijn. En volgens Twitter waren er 99 mensen die trouw aan de koning beloven. En 121 die het zweren, zo helpen hen God Almachtig. Femke Halsma die zegt: Verbeeld ik me of we hebben nogal wat Kamerleden zich de afgelopen tijd bekeerd? Jod Kelder die twittert: ik vrees, aan de, uh, ik vrees dat de aanroepers van de Heer en Allah in kluis winnen. Conclusie: Ons parlement is niet seculier. En dat vindt hij zorgelijk. Jeroen Dijsselbloem was ook goed in beeld tijdens uh, de hele gebeurtenissen daar. En die keek, tot, nou, op z'n dag gezegd, niet heel erg gelukkig, een beetje. Dat zat hij in zijn programma boekje te turen, net als Prince Charles trouwens. Pierre Pietersen die zegt op Ed Holland Glory dat hij uh, dat ook altijd doet... als hij zich verveelt in het programma boekje turen. Dus hij verkeert in goed gezelschap, vindt hij. En Steven Geurs vond ook dat de minister een beetje zuinig keek. Maar, zo zegt hij, hij zal wel weten hoeveel dit geintje gekost heeft. Tot slot, hij droeg zijn Elsteden kruis Hebben jullie dat gezien? Nee. Nee. Ah, het meest rechtse kruisje was het Elsteden-kruisje. Willem-Alexander, ander heb ik dan over. Okay. Ja, dat vond de Elsteden-tot-goeroe Erme hartstikke mooi. Alleen wel jammer, zo zegt hij op zijn Twitter, dat zijn zoon meteen droog opmerkte. Ja, hij heeft dus wel een kruisje. En Johan... Oh. Ja, een beetje lullig, hè? Johan Bosga is het eens met ermen Wennermans. Onze koning is een bikkel. Het bewijs draagt hij namelijk op zijn borst. En Eveline van het Hart roept dat zij de volgende keer bij plechtige bijeenkomsten ook haar fetestrik-diploma mee gaat nemen. Dat soort berichten allemaal op Twitter. Hé, hey, nog even over dat fris, want dan hoorde ik dat... Verbeet iets over. Zeggen, de voormalige voorzitter van de Tweede Kamer. Dat mag dus. Vries is de tweede officiële taal in Nederland en ook in de Tweede Kamer. Ja. Mag je in het Vries stemmen en uh, ja. op reageren? klopt. En ik heb even teruggekeken. Uh, ze doet het vaker. Bij anderen, ze heeft ook haar Tweede Kamer uh, eet. Uit, mag ik één ding Met zeggen ja, nou, het Want dat is pas uh, heel kort, ik geloof zelfs vorige week pas, uh, erkend als uh, onderscheidingsteken. Net zoals militairen hebben ook een, uh, een, een teken dat ze de Vierdaagse in Nijmegen hebben gelopen. Die mag je opspelden als decoratie. En het is pas net besloten dat je het Elfstedenkruisje de kruisje officieel mag meedragen. Dus dat was hij vlot bij. Hij dat is geen goed toeval gedacht. dan, hè Menno? Dat, is geen dat, dat, dat, dat zie jij weer goed. Ik zie trouwens hier. nu dat ik een Twitter berichtje krijg... van mensen die willen weten hoe het met Frans Timmermans is. Hè? De ja. Facebook-koning. Zo, ja, behoorlijk. Die, die zit lekker te fotograferen over wat er vandaag allemaal gebeurt. Alleen, ja, hij heeft iets van de receptie, geloof ik, daar. En hij kan nu eventjes niet fotograferen. Dat, dat is dan weer net na dan denk ik. Daar gaat hij nog eens een keer voor in de problemen komen, volgens <laughs> mij. Dan valt hij even naar bussen het bussen. wordt een boekensteentje. Ja, dank je maar. Tot straks. En we gaan verder praten met Glenn Schoen, veiligheidsdeskundige bij ons aangeschoven hier. Um, het feestje gaat zich nu uh, verplaatsen, Glenn, naar het ei. Um, brengt dat extra uitdagingen met zich mee voor de politie? Zeg ik dat goed? Het brengt iets andere uitdagingen, denk ik. Ik weet niet of het er echt meer zijn. Um, ik denk minder dan als dit een tour op het land was geweest. Minder, uh, zeg je? Uh, ja, ik denk het wel. Um, je kan hier het publiek wat meer uitspreiden. Um, je hebt minder zorgen over veiligheidsaspecten van verdrukking... of mensen die te dicht bij uh, het koninklijke Koppel zouden komen. Je hebt, je gewoon, er wordt afstand bewaard. Je kan meer manoeuvreren. Uh, je Dronken hebt niet te maken. mensen die van de kade lazeren? Die Bijvoorbeeld. Die kunnen we hopelijk met een uh, reddingsboei van de brug uh, meer binnenhalen. Maar, uh, alle gekheid op een stokje, uh, uh, het is natuurlijk iets meer afstand. Het geeft je meer uh, ruimte om te manoeuvreren. Als je kijkt naar andere evenementen... die uh, ook op het water zijn geweest. Uh, denk even aan de Queen's Jubilee vorig jaar in Londen. Daar mm -hmm. zijn over dat soort aspecten is hard nagedacht. Uh, je kunt makkelijker ingrijpen, je kunt makkelijker mensen beschermen. Uh, de mogelijkheden om bepaalde dingen te doen zijn ook minder. Maar ook omdat je het volk wat meer kan uitsmeren... dat had de Britse politie in Londen ook, uh, langs de Thames... Uh, ondervonden ze gewoon minder druk onder de bevolking ja. aan de kade. Dus dat heeft zijn voordelen. Een beetje het risico spreiden... Menno, je ja. maakte net een opmerking. Toen we even uh, naar de uh, hoofdpunten van het nieuws aan het, uh, aan het luisteren waren... over de veiligheid dat in die nieuwe kerk... Daar zat de hele grondwet, Kon... inclusief het statuut. Het de hele koningshuis. Dus alles wat het woord zeggen heeft in dit land... Uh, en enige enig gezag of macht heeft, zat in die kerk. En dat heeft mij in de voorbereiding al verbaasd. Wat ik bij ja, afvroeg, maar wat ik niet weet, is of ze zeg maar dezelfde regel hebben toegepast. als die ze doen bij het Huis van Afgevaardigden in Amerika. Wanneer het Huis van Afgevaardigden en de Senaat samen zijn voor de State of the Union. dan moet altijd één en een senator, die worden achtergehouden op een andere locatie. Nou ja, er waren de de vier op vakantie uh, toevallig gewijs. dus die zouden het dan, dan zijn. Het of land, die het land Ja, of die het land vertegenwoordigd is, maar zie je de vraag. Nou, het het gebeurt wat... natuurlijk wel ieder jaar, hè. ook met Prinsjesdag zit iedereen daar in, uh, in de riddenzaal. Maar dit is toch uh, niet alleen wat ons betreft, maar ook andere vorstenhuizen zaten. En gewoon de hele lijn was meteen weg van, uh, van troonse volging. Dat zijn ook nachtmerriescenario's ja. natuurlijk, glansgroen. Dat zijn ze, ja. Maar je je het opstelt, uh, als minister van Justitie dan uh, wordt hij op de hoofd gehouden met een iPadje... weet ik veel wat, uh, via de elektronica. Heb je enig idee... Nou, ik neem aan dat er wel wat mensen in de buurt zijn die die dingen wel bekijken. Misschien even achter de rug van iemand om, eh, om het beleefd te houden. Maar eh, dat wordt wel op de voet. Ja, gevraagd. tegelijkertijd weet je dan dat op zo'n plek ook... eigenlijk geen veilige plek zou moeten zijn dan, dan hier op de Dam. Met uitzondering van de mensen die hier rondlopen. En is dat nou in de loop van de komende avond het gevaar... Eh, waar je ook vooral nu moet naar gaan uitkijken? Eh, wat je in Boston zag gebeuren, waarbij iedereen eigenlijk redelijk relaxed is... en er toch iets kan gebeuren. Nu zijn het de onbedwingbare massas die zich over de stad verspreiden. Ja, ik bedoel. Op een, op een zachte manier is Amsterdam denk ik wel alert. Hier werken echt letterlijk duizenden mensen aan mee. Maanden aan voorbereiding. Allerlei onderdelen van de overheid hebben er mee te maken. Uh, eigenlijk heel beveiligend Nederland is op een of andere manier geëngageerd. Trouwens, er wordt ook gewoon opgelet, denk ik, in de rest van het land. Uh, dat is natuurlijk ook een ervaring, uh, wanneer er ergens een groot evenement is... dat dan elders iets gebeurt waar je ja, op in moet zetten. Ja, er is ook een groot zetten. feest in Eindhoven en... natuurlijk, 150.000 mensen. Precies, in en daar, daar moet je gewoon op letten. En, en dat kunnen gewoon ongevalletjes zijn, of wat grotere schalig. Uh, of, of rotdingen, zoals wat we zagen in Londen op 7-7, waar eigenlijk... Uh, de, de wereldtop, de G8, zit in, in Schotland. En dan gebeurt er iets in Londen. Nou, Die dingen die heb je natuurlijk liever niet. We zien hier een enorme inspanning om dat allemaal in goede banen te blijven houden. Zou je zeggen dat de politie tot nu toe, want de dag is niet voorbij... ik zal de laatste die zijn die dan zegt, we kunnen het alvast concluderen... maar zou je kunnen zeggen dat de politie tot nu toe tevreden mag zijn over hoe de dag verloopt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, en, en ook vooruitkijkend, als je kijkt naar die onderdelen vanuit een beveiligingsperspectief... Dan, dan is denk ik de huldiging in de kerk, het optreden op de dam, dat zijn denk ik de echt de zwaarste, grootste, meest gecompliceerde onderdelen. Als je het gewoon hebt over bewegingen waar het publiek bij kan, wat je wel en wat je niet beheerst aan risicofactoren. En ik denk als je kijkt nu naar het water en alles wat daar ook gedaan zal worden... of je het nu hebt over patrouillevaartuigen of waterscooters of duikers of reddinghelies of, of blusboten... Die, die capaciteit om daar iets te kunnen doen, zowel preventief als reactief, is gewoon wat sterker. En weet, wat, weet u wat nou altijd leuk is bij dit soort gesprekken met u als veiligheidsexpert? Dat u uiteindelijk niet echt van uw kennis gebruik hebt hoeven maken, omdat er uiteindelijk niks is gebeurd. Op zo'n dag is dat ook een geruststelling ja, Ik voel me mij opgelucht. Mijn, maar, mijn vrienden en familie zeggen ook altijd het is beter om me niet te zien. Precies. Ja. Mag ik u danken voor uw komst. En wij bedanken Menno op dit moment ook okay, van tafel. Je gaat even eten, Menno. Ja. En daarna ga je door naar het water, ja, naar het muziekgebouw. Uh, dit is uw het land, het Tim. We gaan het zien wat jouw land is en wat mijn land is. En even het land natuurlijk. Even <lacht> de koning en koningin. Wij we spreken. Gaan we zijn heel benieuwd. De aanwezigen vandaag zullen niet lichtzinnig iets uit de kast getrokken hebben. En dat zal zeker gelden voor Maxima. De kerstverse koningin was bijna abdicatie gekleed in een... Korte, luchtige jurk van poederkleurige gazan. Dit met een onderstuk van geborduurde zijde met kristallen lovertjes in poederroze en zilver. Klinkt als een droom, een prinsessendroom voor elk meisje. Ontwerper van die jurk is Eduard Vermeulen, eigenaar van het Brusselse modehuis Nathan. Goedemiddag, meneer Vermeulen. Goedemiddag. Straalt u nog van trots? Ja, we zijn zo dankbaar en trots en je vindt het zo enig. Die sfeer dat we hebben uh, in Amsterdam voor de uitvuldiging. Ik ben heel dankbaar. Kan ik me voorstellen. Hoe is koningin, inmiddels koningin Maxima, bij u terechtgekomen? Ja, uh, ik heb ze leren kennen al twaalf jaar geleden uh, als ze in Brussel woonde en uh, ze was langs in onze winkel gekomen en dan op een diner, een privé diner uh, voor haar verloving hebben we ons beter leren kennen. En uh, juist voor het uh, bru uh, bruiloft hebben we voor de arena en voor het concertgebouw uh, haar kledij uh, voorgesteld dat ze gedragen heeft op die datum, uh, de dag voor het huwelijk uh, met de met de koning, Willem-Alexander. Hoe gaat het dan? Belt ze dan zelf? Laat ze iemand bellen van het hof? Nee, ze komt in... Uh, ze spreekt zelf. En, uh, voor de, maar pardon, voor ze belt zelf? TV, omdat ze zegt, het is gemakkelijker. Het is zo uh, altijd... Uh, ze heeft een druk agenda. En uh, ze zegt, het is gemakkelijker dan we samen zien. Of ze ziet dat hier met... Uh, uh, ja, maar normaal gezien is het altijd indirect. Oké. Okay. En ik begrijp natuurlijk ook de jurkjes voor de... ...prinsessen hebt gemaakt. Ja, dat was een hele leuke opdracht... ...want de prinses Maxima had gevraagd... ...kan u misschien helpen voor een stof... En er uh, staat de stof gezien in de andere kleur in ons uh, cultuurhuis. En uh, ze zegt, ja, we, zo, we zijn op zoek achter oogblauw uh, En ik zeg, ja, we kunnen laten verven. En we de stof laten verven. Dan achterna heeft de prinses, ja, is het misschien ook Ik Kan u de kledij voor de prinses misschien ook uh, laten maken? Ik zeg, met hem dan nog nooit zo'n opdracht hebben. Maar zeker en vast kunnen we dan misschien samen... en uh, we hebben dat uh, met veel plezier kunnen samenwerken. Wat mij verbaasde is dat de prinsesjes alle drie... Die hetzelfde aan hadden. Had u niet graag alle drie iets oh, anders nee. willen? Aan... Oh. Dat het... Ja, ze hadden dezelfde stof, maar niet hetzelfde, uh, hetzelfde Niet hetzelfde ontwerp? ontwerp? Oh, nee, schande als... voor mij. Dan heb ik nee. het niet goed gezegd. Ja, ja, het is vooral voor het bovenste. Uh, wat ik heb wel gezegd voor, de, voor het opdracht... was we een klein beetje benieuwd. En uh, ze waren ook een beetje bestaan. Verlegen nee. als ze toekwamen hier. En uh, ik zeg het het beste zou zijn... Ik had gezegd aan de precies dus ik zou raadgeven, hij moet zelf uw tekening maken voor wat hij zou willen dragen op zo'n mooie gelegenheid. En dan hebben ze allebei een papier gekregen en een potlood. En uh, zo hebben we kunnen samenwerken en daarna heb ik gezegd, nu heb ik de tekening, nu kan ik het misschien beter uh, opstellen en uh, laten maken. En zo is het heel mooi en uh, heel leuk afgelopen. En was het ook meteen naar hun tevredenheid? Want ik neem aan dat u het allemaal in elkaar hebt gezet. En dat ze toen zijn komen passen en kijken wat er misschien nog kon worden veranderd. Ja, maar dat is altijd. Dat is voor ieder pas. Uh, is er altijd iets die, die moet veranderd worden. Voor de, de uitgenodigde lengte. of de... Ja, ik zeg altijd. Een klant moet tevreden zijn. Dus wij, ons werk is voor te stellen en uh, alles te doen voor het best. Verwacht u ook dat u Koningin Maxima in de toekomst nog vaak gaat kleden? Ja, dat is... Uh... Of heeft u al een opdracht uitstaan? Mag ik daar nou nee, vragen? Nee, absoluut niet. Maar voor ons is het altijd in de grote discretie. Want uh, nu vandaag hebben we de, dat opdracht gekregen. Maar het was vooral symbolisch voor haar en emotionele waarde. Want de stof dat ze gekregen had van de uh, prinses Beatrice, was voor haar heel belangrijk. En uh, we zijn van die stof, van iets, een uh, kleed van bij ons vertrokken En met, met de, helemaal die, uh, die stof. De, de, de rok is overtrokken met de stof dat ze kregen had van de De jurk was helemaal uh, van uh, ja van bij ons. Maar de rok was overtrokken met het materiaal dat ze kregen had uit uh, Istanbul... van uh, Turkije, van de uh, prinses Beatrice. En ik denk dat dat het voornaamste was van het uh, Ja, dat, dat geeft het een extra lading, kan ik me goed ja. voorstellen. Eduard Vermeulen, ontwerper van de jurk die... Uh... Inmiddels Koningin Maxima vandaag tijdens de applicatie heeft gedaan. Hartelijk dank. En dank we, gaan, uh, we gaan uh, heerlijk van live muziek uh, genieten. Christopher Green is hier vandaag bij ons. This Old Ferris Wheel. summer sun This Ferris wheel is slowing down This day is almost done I'm Trying to keep this summer down I'm afraid it soon will be gone But I feel it slowly slipping out through my fingers and my thumb Trying not to look back. And I've tried to leave you behind. And this ferris wheel has turned right around. This old ferris wheel has changed my life. I guess I'll have to be strong Nothing to lose anyhow The thief just stole my song The sea is filled with tears tonight The moon is on the run You just make me mad sometimes But I just want some fun De heren van Christopher Green. Vier gitaren, basgitaar, twee gitaren, Een heel klein gitaartje zag ik er ook uh, achter dat uh, keyboard staan. Dank u wel. We gaan, uh, we gaan weer op pad in Nederland. We gaan Heenland. naar het Museumplein. Ja, dat was het. Want daarover vertelde je Eva dat mensen wordt opgeroepen... om niet meer naar het Museumplein te komen. Wat is het daar vol, Jeroen Wilaard? Hoe ziet dat eruit dan? Oranje en vol. Maar uh, nog niet zo vol dat ik zeg, er kan niemand meer bij. Eh... Uh, wat ook niet moet worden opgevat als een oproep van komt het allemaal naar het Museumplein. Dat dus is wel best zo... Uh... Ah, ja. Ik, Ik denk, is die... Jeroen, de, de verbinding is, uh, is eigenlijk heel slecht en je bent niet goed te verstaan. We komen straks bij je terug, Jeroen Wielaert, die bij het Museumplein staat. En we gaan nu meteen door naar uh, Martijn van der Zanden. Want die maakt een tour door Zuid-Nederland en die is zojuist aangekomen. Martijn, en we hebben ons laten vertellen dat daar het grootste feest van Nederland zou plaatsvinden. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik ben in Eindhoven aangekomen. en We hebben zojuist even met de gemeente gesproken. En die hebben inderdaad gezegd dat er 160.000 mensen deze kant op zijn gekomen. Nou, dat was ook wel te merken toen we hier waren. Uh, toen was het overigens nog lekker zonnig. En uh, op de grote borden stond dat de pleinen allemaal vol waren. Dus dat mensen andere plekken moesten zoeken. Nou, dat deden ze ook. Ze lagen in het gras, op de bankjes, in de parken, in de stad. Gewoon lekker een beetje van de zon en van een drankje te genieten. En wat de gemeente ook zei, en ook dat is te merken... is dat het, het omslagpunt wel eraan zit te komen van de drukte... Dus dat het langzaam wat, uh, wat rustiger wordt. En dat merk ik hier ook. Ik ben op het Wilhelminaplein. Ja, en hier was de traditionele uh, markt waar mensen allerlei spullen verkochten. Even naar twee mensen die alles alweer ingepakt hebben. Heb je veel verkocht vandaag? Ja, we hebben heel veel verkocht vandaag. Ja, zeker. Oh, ja. Wat, wat, wat heb je vooral allemaal verkocht? Ik zie, ik zie hier nog kaarsen staan. Ik zie bloempotten. Wat, wat heb je wel verkocht? We hebben heel veel uh, uh, boeken verkocht. En sieraden. En kleding. Ja. Gezellig geweest? Heel gezellig geweest. Ja, heel veel mensen geweest. En... Uh... We dachten dat het wel rustig zou zijn, maar nee, het viel, erg, uh, viel erg mee. Had je verwacht dat er veel mensen daar thuis zouden blijven ja. om naar televisie te kijken? Ja, had ik wel verwacht, ja, maar daar heb je niks van gemerkt. Ines zit ook lekker, ze zat er volgens mij in de sommetje hier, hè? Ja, met hebben. Me. Het zijn wel een beetje bruin geworden, ja. Kijk, dat kan ook ik wat. Ja, als ik nu zo kijk, ik zie toch nog wel een doosje of ja, 10, 12 staan. Hè? Waar gaat het, gaat het weer naar zolder? Nou, de helft. Maar uh, deze, gaan, uh, deze vijf gaan uh, naar het goed. Dus uh, tweedehandswinkel. Prachtige... Oh, sorry, wat, de buurvrouw, wat zeg jij? We hadden vanmorgen twee volle auto's toen we hier aankwamen. Dus het valt wel mee. Ik word gebeld. Mag ik dan nog wel even vragen? De omzet een beetje zo. Ik denk dat we... Rond de 150, 160 euro hebben verdiend. Kijk, en is er al een bestemming voor? Nee, nee. Ik denk dat we lekker gaan eten dadelijk. Oké, okay, nou, gelijk heb je. Uh, ja, wat ik inderdaad al zei, hier op deze plek begint dus langzaam wat, wat rustiger te worden. Maar hier was dan ook de markt waar allerlei mensen he, allerlei spullen verkochten. Op de andere pleinen in de stad, waar muziek is, hebben we wel begrepen, is het allemaal nog erg vol en erg gezellig. En dan zal het ook nog wel heel lang doorgaan. Blijf jij dan lang, lang in Eindhoven of ga je ook weer verder, Martijn? Sorry, ik verstond je heel even niet. Ga je ook weer, weer verder meteen of blijf je voorlopig even in Eindhoven? Nou, we zijn nog even aan het kijken. Ik ga eigenlijk nog even een plek zoeken om om half wacht bij te zijn. Uh, het Koningslied wordt dan natuurlijk gezongen. En ik vind het eigenlijk wel leuk om even te kijken... om op een plek te zijn waar we in ieder geval met z'n allen kunnen kijken. Ik weet niet of de fanatiek meegezongen wordt. Gaat maar ik, uh, om daar in ieder geval even bij te zijn. Gaat ik helemaal schaap. Er wordt ingezet in Rotterdam. Dan gaan we meemaken in Eindhoven dus. Via Martijn, maar ook hier in Amsterdam. Wat dan kijken we Koninklijke Familie terug. Hoe dat gaat. Wij zijn er na zes uur terug. De ster en de hoofden van het nieuws. Tot zo. Fabel. Pinguïns komen alleen voor op Antarctica. Een andere fabel. Interimprofessionals zijn duurder dan vaste medewerkers. Benieuwd wat een vaste medewerker werkelijk kost? Kijk op vastofinterim.nl. Jod maakt wendbaar. Vanavond in Altijd Wat. Het ceremonieel koningschap. Geen punt voor Willem-Alexander. In Zweden kennen ze het al sinds de jaren 70. Hoe hebben ze het daar voor elkaar gekregen en hoe bevalt het? Heeft koning Karel Gustaf minder macht of juist meer? er dus. Altijd Wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2.